Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl. Ah, oh, zin in thee. Oh, wie heb je te lang niet gesproken? Het goede. goeie. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick. Lieselot, wist jij dat papa een vroegboek is? Nee, waarom boek je nu al? Omdat je bij prijsvrije vakanties nu de hoogste korting krijgt... tijdens de super supervroegboekseel. Dat is fijn, dan houden we dus extra geld over heel veel ijsjes. Lekker, hè? Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad... dat is ManuTan. En heb je een duurzame product al ontdekt? ManuTan, ManuTan. Bestel op manuTan.nl vakanties, nu de hoogste korting tijdens de supervroegboekseel. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. 11 uur, goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van Oscar van Oorschot. Goedenavond. De importheffingen die president Trump aan Europese landen heeft opgelegd omdat ze Groenland steunen, valt ook in eigen land niet in goede aarde. Zowel Democraten als Republikeinen hebben veel kritiek. Zo zegt een Republikeins Kamerlid dat het te gek voor woorden is om een bondgenoot te bedreigen en dat ze zo te veel als Poetin klinken. En de ambassadeurs van alle landen van de EU komen morgenmiddag bij elkaar om te praten over die Groenlandheffingen van Trump. De landen die door de heffingen geraakt worden, waaronder Nederland, zeiden eerder vandaag al met een gezamenlijke Europese reactie te willen komen. De popprijs is gewonnen door Suzanne en Freek. De jury zegt dat de muziek alle leeftijden en alle lagen van de bevolking verbindt. Ook zeggen ze dat de muziek veel impact heeft gemaakt. Suzanne en Freek zeiden in hun dankwoord dat het door hun ouderschap slecht gesteld is met de rock en roll in Nederland. En er zijn vanavond een hoop wedstrijden in de Eredivisie gespeeld. PSV won met 2-1 uit tegen Fortuna... en Excelsior speelde met 2-2 gelijk tegen Telstar. Eerder op de avond speelde Ajax met 2-2 gelijk tegen go Eagles... en Wolle die won met 3-1 van AZ. En dan nu het weer van weer online. In het noorden kan het vannacht mistig zijn... de minima liggen rond het vriespunt. Morgen blijft het in het noorden ook nog lang grijs. In de rest van het land is het zonnig en wordt het 3 tot 8 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Vincent Pronk. Ja, hij heeft gisteravond flink zitten rammen op die knop. De nieuwe coach van de Voice of Holland, die hoor je nu. Het is Willy Wartaal met de jeugd van tegenwoordig. 90's and Zero's. 90's and Zero's hits. Krops voor de highst Rocken. En de watska. Watska, busy, busy, rock rock. Mensen praten serieus, um. maar ze weten van geen wat gebeurt Maar er gebeurt veel, serieus Komen die halen ja, of moet ik beginnen? Je bent een ship, kijk dat soort Maar je weet niet wat gebeurt Wat gebeurt Wat gebeurt Wat gebeurt Je bent een MC dat front Maar je komt niet op de grond De tapas staat de speza, maar ik ben niet van start, Trek. Ook geen pas, maar ik breek wel je nek. Komt alleen uit mijn achterste Moeders mijn dochters, ze verachten maar Ben van baksteen, alsof je dat niet ruikt Want de een is dik en de ander gebruikt Ik ben taag. Van de eerste klasse en je wast je handen altijd Onze klasse, kijk maar aan Je weet precies hoe laat het is, vaak De rest is geschiedenis, je zo Je bent een champ, kijk dat zorg Maar je weet niet wat's gebeurd Wat's gebeurd, wat's gebeurd Je bent een MC, dat klopt Maar je komt niet op de grond Op de grond, op de grond, Top de grond. Top de grond. Top de grond. Je bent een MC met crown, maar je weet niet wat is nieuw, wat is nieuw, wat is nieuw. Je bent een schepex onder de kleur en je bent niet wat het is. Wat is nieuw, wat is gebeurd in de schuur? Is het bij jou alles rustig of is er Buurtje zijn het ja. Pius voor gratis Of ja. gewoon plus duur En ben je ja. Baar die druk voor Voor alle vrouwen En chickies van jou het op me ja. Heb die pauw in mijn dikkie show ja. We houden de chicken. Bouw in pauw het als een gek met al het goud In mijn mickey ja. Twee gezichten, één formule als Laura en Nicky Je bent een ja. shit, kijk dat soort man Je weet niet wat's gebeurd Wat's gebeurd Wat's gebeurd Je bent een dat front man Je komt niet tot de krant Tot de krant Je bent een emacide front The crown you je me niet? wat is niet, wat is niet, wat is niet. Je bent is niet, maar is niet. De crowd is niet, maar it, is niet. and crowd is niet, is En to Princess, 90s en 0's hits. Op de zaterdagavond, misschien dat je net aan je nachtdienst gaat beginnen. In dat geval heel veel ze. Ik zie dat Emma onderweg is naar de stuurt Net een berichtje dat ze lekker in de auto aan het meeluisteren is. En over een uurtje moet beginnen. En Dennis die zegt, ik heb even een tussenstop gemaakt... maar ik moet nog twee uur rijden met de vrachtwagen. Komt helemaal goed met Q aan. Nou, wat goed om te horen. Ook als je zometeen nog gewoon lekker in de lampen gaat hangen. Het is een lekkere warming up vanavond met het beste uit de 90s en uit de zeros. Nu naar een van de eerste hits van Lady Gaga. Het was 2009. Toen kwam ze met deze. Dit is paparazzi. Die zegt wat heerlijk, al die muziek uit de jaren 90. Wat een tijdperk. Ja, dit was uh, 1994. Two brothers on the fourth floor hoorde je. En Dreams will come, dream will come alive. Q Music. 90s en Zero's hits. Ja, er is een hoop goede muziek gemaakt in de 90s. Um, elke zaterdagavond geef ik je sowieso het beste uit de jaren 90 en uit de Zero's. Maar. Binnenkort gaan we dat nog iets groter aanpakken. Tenminste, wat de 90s betreft. Want we gaan het weer doen. De Q-Top 500 van de 90s komt er binnenkort weer aan. Dat is over een weekje. Vanaf volgende week maandag. Dan dompelen we ons weer een week onder in de beste muziek van de jaren 90. Daarvoor moeten we natuurlijk wel even weten wat je favorieten zijn. En komende maandag worden daarvoor de stembussen geopend... bij Menno Barreveld. Dat gaat gebeuren om 12 uur exact in de middag. Maandagmiddag dus, 12 uur. En leuk trouwens, dit jaar is nieuw... dat alle liedjes die je maandagmiddag tussen 12 en 1 instuurt... dus in het allereerste uurtje van de stemweek... die worden meteen gedraaid op Q-Music. Menno gaat ze meteen op die radio slingeren. Dus uh, zit klaar maandag om 12 uur voor de stemweek van de Q-top 500 van de 90s. En laten we nu ook alvast maar even lekker opwarmen, toch? 1998, Eco-Eye Cherry, save tonight. Gone and close the curtains. Cause all we need is candlelight. You and it wasn't so same En zeros hits. mm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 The Situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and the gleam in my eye. I'm a low out extra-set, tripping banker, And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, that thing, nothing but a heartbeat. The way I'm living life, do a die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see? 24 the way things are going, I don't know. Gangsters Paradise, Jordi de Culio. Q Music 90s en Zero's hits. Zometeen doen we een battle tussen twee liedjes. Ik ga twee liedjes lijnrecht tegenover elkaar zetten. Maar de vraag is nog wel: welke twee gaan dat worden? Voorwaarde is wel: het moet de eentje zijn uit de 90s. Tegenover een andere uit de Zero's. Dus mocht je nog suggesties hebben, laat het even weten in de app van Q Music. Een track uit de 90s of eentje uit de Zero's. Deze hoor je sowieso zo meteen.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 at your travel agency and at mindshift.com. 18 plus speelboost. Ja, serieus? Oh. Oh, Wat een geld. 18 duizend, tot wij? Ben jij de volgende pascode loterijwinnaar? Swiss Sands viert het winterseizoen. Lekker. Ah, oh, cocoenen. Daarom hebben we deals...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 So 90's en 0's hits uh. And set you free bike music. Tot 12 uur alleen maar hits uit de 90s en uit de zeros. Het is tijd voor een battle. let's get ready to. Tijd voor een battle tussen een liedje uit de jaren negentig en eentje uit de Zero's. Er kwamen heel veel leuke suggesties binnen via de app van Q. Um, in de linkerhoek staat een liedje uit de jaren negentig en die komt van Sharon of Sharon, ik denk Sharon, uit het mooie Steenwijk. En ze stuurt dat ze vandaag een zomervakantie heeft geboekt naar. We're going to Ibiza. Ze gaat naar Ibiza. Mocht je deze willen horen zometeen, stuur dan even Benga Boys in de app van Key Music. Maar In de rechterhoek een track uit de Zeros. Die komt vandaag van Jonathan uit Lutten. Jonathan die zegt: ik begin aan mijn nachtdienst. Ik wil even in rammertje horen en even lekker losgaan hier. Even wat energie met The Killers. Well somebody told me somebody told me. Wat wil je horen? Ga je voor de Benga Boys met We're Going To Ibiza? Stuur dan even Benga Boys in de Q-app. Of ga je voor The Killers? Dan stuur je The Killers. De winnaar hoor je over een minuut of vier. Hello. Zit.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 En de Munich bij Q. En de kapitein deel 2. Er was een battle gaande in de app tussen twee liedjes. Eentje uit de 90s en eentje uit de Zero's. Sharon wilde graag horen de Bengal Boys. We're coming to Ibiza. En Jonathan zei: Doe mij maar de killers met Somebody Told Me. De uitslag is binnen. En die ligt er niet om. Gewonnen met 60%. Het zijn de Bengal Boys. Hallo party people. This is Captain Kim speaking.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 90s en 0s hits. Me crazy, hoor je. Ja, tot zover. De 90s en Zero's hits, zou ik willen zeggen. Maak ik zit even te kijken. Kane gaat er zo meteen gewoon nog eentje draaien uit de Zero's. En is het niet leuk? Als je nu luistert en je hebt een momentje om even een berichtje te sturen naar Kane. Een audio-appje, waarin je even vertelt waarom je nog wakker bent. Gewoon even inspreken van... Uh, hey Kane, ik ben nog wakker, omdat ik in de bakkerij staan. Omdat ik onderweg ben naar een feestje. Omdat ik niet kan slapen. Uh, spreek het even in via de app van Qmusic. dus is wel even een audio-appje, want dan ben je ook te horen... op de radio over een paar minuten. Stel je eens voor... een plek waar je alles los kunt laten. Ontspannen en opladen. Kom tot rust in de termen. En droom weg in ons luxe hotel. Ontdek de magie van Termen Beredonk.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 Hey, dat is Tom die net parkeert. Hey, oh, sorry. Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en car wash locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig. Je weerstand ondersteunen, beter ga je naar kruidvat. Avogel Ingina Force met Inchinacea ondersteunt je immuunsysteem. Nu alle Avogel Ingina Force 1 plus 1 gratis.